4 uur. Het NOS Gert Kluk. In Egypte zijn vele duizenden demonstranten na het middaggebed naar het Tagrierplein in Cairo gekomen. De demonstranten zijn fel gekant tegen een nieuwe grondwet die ontworpen is door de regering van president Morsi. Verscheidene liberale en linkse politieke leiders en voormalig presidentskandidaten voeren de demonstratie aan. Voor zover bekend zijn er geen tegendemonstranten van de moslimbroederschap naar het plein gegaan. De top van het kabinet heeft een eerste gesprek gehad met de sociale partners over de uitvoering van het regeerakkoord. Premier Rutte en minister Asscher ontvingen in het torentje FNV-voorzitter Heerts en VNO-NCW-voorman Wientjes. Zowel Rutte als Heerts en Wientjes noemden het een goed gesprek. Wordt vervolgd, liet Rutte weten. Heerts en Wientjes hebben onder meer aandacht gevraagd voor de crisis in de bouw. Wientjes sprak van een panieksituatie in die sector... Ook Heerts benadrukte dat het vooral om de werkgelegenheid gaat. We hebben ze concreet uitgenodigd om dan maar gewoon met onze leden in gesprek te gaan waar ontslag boven hun hoofd hangt. Nou, en die uitnodiging hebben ze aangehoord. Dan hoeven ze het niet alleen via ons te horen, maar dan kunnen ze het ook dagelijks van mensen in de bouwketen horen die met ontslag worden bedreigd. PVV-leider Wilders denkt dat 2013 een rampjaar wordt. Dat zei hij bij bezoek aan een verzorgingshuis. Het kabinet heeft besloten om alle bezuinigingen, meer dan 50 miljoen, volgend jaar uh, door doorheen te jassen. En dat betekent dus ook voor de ouderen hier. En uh, 2013 wordt dat rampjaar. En nou, daar gaan we ons met hand en tand tegen verzetten. Volgens Wilders is door de bezuinigingen voor veel ouderen geen plaats meer in te huizen, terwijl ze thuis zonder huishoudelijke hulp moeten stellen. Hij vindt dat asociaal.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 Daarin staat dat van een vreemdeling niet mag worden verlangd dat hij zich om vervolging te voorkomen terughoudend zal opstellen bij de uitoefening van zijn godsdienst in het land van herkomst. Voormalig topman van het Internationaal Monetair Fonds, Dominique strauss kahn betaalt in een civiele zaak een fors bedrag aan het kamermeisje in New York dat door hem seksueel misbruikt zou zijn. De Franse krant Le Monde schrijft dat het om ruim 4,5 miljoen euro gaat. Het kamermeisje zegt dat Strauss-Kaan haar in mei 2011 in een hotel op Manhattan heeft verkracht, toen ze zijn kamer kwam schoonmaken. Strauss-Kaan heeft altijd gezegd dat ze seks hadden met wederzijdse instemming. De strafzaken tegen hem werd door justitie in New York geseponeerd, omdat de verklaring van het kamermeisje rammelde. Het weer vanavond in het Binnenland, kans op wat regen of natte sneeuw, morgen wolkenvelden en af en toe zon, opnieuw kans op wat natte sneeuw. AMB Verkeersinformatie. Er staan nu 19 files. Op een aantal plekken rijdt het verkeer langzaam op de A1... tussen Amsterdam en Amersfoort in beide richtingen. De meeste files die vinden we bij Rotterdam... en de langste staat op de A50. Daar kom ik zo op. Een stilgevallen auto op de ring A10 West richting Zaanstad. Die veroorzaakt file voor de Koentunnel. 5 kilometer. De ook is dicht. A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond. 3 kilometer. En verderop richting Breda voor de brug bij Gorkum 3...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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met Bart Combe van de Consumentenbond die boos is omdat het elektronisch patiëntendossier toch ingevoerd gaat worden. En we gaan browsen met Bert Brussen. U kunt reageren, hashtag AvroVML of bekijk ons op vrijdagmiddaglive.avro.nl De stoel hoopt! Volgens een onderzoek van de Maag-Lever-Darmstichting... stelt de helft van de Nederlanders het toiletbezoek wel eens uit. En hierdoor kunnen ernstige problemen met de stoelgang ontstaan. De redenen zijn een vies of stinkend toilet, geen tijd... of niet buiten de deur kunnen poepen. Bij ons in de studio mevrouw Ina de Bruin van de Maag-Lever-Darmstichting... om hierover te praten. Mevrouw de Bruin, welkom. Dank u wel. Ja, Het is dus een groot probleem. Is het gevaarlijk voor de darmen? Nou, levensgevaarlijk is het niet. Nee. Maar je kunt er wel een hele slechte stoelgang door krijgen en dat is natuurlijk nooit goed. Want wat gebeurt er dan? Nou, in de endeldarm gaat de ontlasting uitdrogen. Uh -huh. Waardoor je hele harde, moeizame ontlasting krijgt. Ja. Die in het ergste geval de darmen zelfs ernstig kan beschadigen. Ja, maar wat willen jullie daar nu aan gaan doen? Dan krijgen we straks spotjes met, hé, hey, ga op tijd naar de wc. Zullen de mensen zich daar iets van aantrekken? Nou, zoiets gaat inderdaad gebeuren binnenkort. Maar we hebben ook een heel mooi product ontwikkeld... Oh. om de mensen op een andere manier te helpen met adequaat... Toiletbezoek. Juist, en dat is? De poepmobiel. W wat is dat voor iets? Dat is een poeppak of poeptent ja. met een ingebouwd chemisch toiletje. Heel huh? klein, heel functioneel. En dat kan je zo in je tas meenemen. Ja, maar wat, wat, wat, wat moet je daar dan mee? Nou, je kan dat dus overal mee naartoe nemen. Naar een vergadering. Op de fiets, huh? in de auto. En dan kan je als je aandrang hebt het pak met klittenband snel om je heen doen. Ja. Dan doe je je behoefte. Daarna berg je het weer op in je tas. En thuis gooi je het leeg in het toilet. Ja, ja. Je kan dus doorgaan met alles waar je mee bezig was. Mm. Door fietsen, door vergaderen, door eten, aan een diner. Aan een diner? Hoe stelt u zich dat voor, mevrouw de Bruin? Nou, het pak is zo goed gemaakt dat niemand iets ruikt of hoort. Niemand zal er aanstoot aan nemen. Ja, maar ze zien toch ook uw gezicht? Als dat aan het persen is, dan kunt u toch niet verbergen? Nou, er zit ook nog een soort integraalhelmpje bij, hè... waarmee je je gezicht even kan bedekken. Dus daar is ook aan gedacht. Ja, ik moet er even niet aan denken, zeg... dat mensen echt zo'n pak zouden gaan gebruiken. <slaan> wat, wat... Wat doet u nou, mevrouw De Bruin? Ik wou het even demonstreren. He? Ja, ik, ik doe het pak nu aan, zo. Ja. Kijk eens wat snel dat e. gaat. Ja. Nou, ik heb me goed voorbereid, hè, dus... Ah, nee, ach, wat is dit smerig, zeg. Helemaal niet. U ruikt niks. Ja, maar het idee, ach, ik, ja, gat. Het is even wennen. Ah, oh, wat heb ik nog een wolgelijk beroep... Ja. dat ik getuige moet zijn van dit soort dingen. Je kan het eigenlijk beter zien... Want door de radio ga je dan toch te veel op het geluid lezen. En dat is jammer eigenlijk. Gadverdamme! Ja, op tv zou je ook kunnen zien hoe geweldig het poepak gemaakt is. Hè? Ja. Dit is een extra luxe uitvoering. Die is ont ontworpen door Mark Visser. En die is zo prachtig afgewerkt. Hè? Hele ja. mooie stof. En de kleur is ook heel bijzonder. Ja, ja heel bijzonder. Jezus, dan mag ik weg. Nou, ik ben al klaar, hoor. Uh. Zo, dan gaat hij weer in de tas. En dan ben ik helemaal opgelucht. Nou, ik niet. Mevrouw de Bruin, bedankt voor uw komst. Graag gedaan, hoor. Ja. Marjan Luyf en Pieter Bouwman. Het elektronisch patiëntendossier dat volgend jaar wordt ingevoerd... blijft hoe dan ook een hoofdpijndossier. Minister Schippers probeert iets van de opgeleide ongerustheid weg te nemen... met een nieuwe wet die voor extra veiligheid in het systeem moet zorgen. Maar is dat voldoende? De Patiënten- en Consumentenfederatie vindt van wel... maar de Consumentenbond is het daar niet mee eens. Aan tafel Bart Combe, directeur van de Consumentenbond, welkom. En aan tafel Bert Brussen... Met wie we zo de week gaan doornemen, Bert. Doe jij eigenlijk mee aan het elektronisch patiëntendossier? Ik pijnst er niet over. Je meneer hier niet tegenover over gaat zo uitleggen waarom niet. En daar ben ik, kan ik nu al vertellen, voorkomen mee eens. Bij voorbaat. Bijvoorbeeld, nee, ik heb hem net. Dat even komt gesproken. zelden voor. Oh, je hebt hem wel. Kijk, je, je hebt voorkennis. Nee, kom uh, Ja, want, want de Consumentenbond stond natuurlijk in het begin al sceptisch tegenover het elektronisch patiëntendossier. Uh, maar er zijn allemaal nieuwe maatregelen aangekondigd, qua veiligheid. Door minister Schippers, u bent nog steeds tegen? Ja, het is heel raar wat er gebeurd is. Een jaar anderhalf jaar geleden heeft de eerste Kamer gezegd: nou, zo'n EPD zou best een goed idee kunnen zijn, maar als je het op deze manier invoert, is het hartstikke gevaarlijk, is de privacy niet goed gewaarborgd en ook de positie van de patiënt is niet goed gewaarborgd. Nou. Wat gebeurt er vervolgens? Dan is het dus afgeschoten. en Dan gaat het niet door, zou je denken. In de tussentijd gaan verzekeraars en zorgaanbieders... die trekken een hele lange neus naar de Eerste Kamer... en dus in feite ook naar ons, want die hebben dat namens ons besloten... en gaan gewoon het EPD invoeren... waarbij nagenoeg alle bezwaren die er toen waren, die zijn er nu nog steeds. Nou, dat, wordt, dat laatste wordt ontkend door de minister. Want die zegt, we hebben nou juist wel iets gedaan met die kritiek... met wat je als patiënt kunt en met de veiligheid. Ja, de minister gaat nog met een wetsvoorstel komen net voor de kerst. Dus wat daar precies in staat, dat weten we nu nog niet. Wat is, wat is er zo? Waar gaat het mis qua veiligheid en, en voor nou, de patiënt? Er zitten een paar dingen die je veel beter moet regelen dan nu. Eén is uh, heeft te maken met gewoon de beveiliging van het systeem. Je kunt op heel veel computers, dus heel veel verschillende zorgaanbieders, en die hebben weer heel veel computers. Dus die bieden toegang tot dat landelijke uh, netwerk en hackers die kunnen een of meer van die computers kraken en gegevens achterhalen. Hackers kunnen alle computers kraken. Ik bedoel dat, dat dat, dat is ja, een argument is... dat geldt voor alles. Wat, wat, dat uh... klopt, maar samen met je financiële gegevens... zijn je medische gegevens zo'n beetje de meest gevoelige uh, gegevens uh, die er zijn. Dus daarvan moet je, wil, dat wil je maximaal uh, beveiligen. Daarbij speelt dat uh, zorgaanbieders, uh, die maken kopietjes. He, dus die downloaden jouw dossier... en vervolgens houden ze een kopietje op hun lokale computer. Nou, wat er met die kopietjes gaat gebeuren, dat weet helemaal niemand. Nee, maar dat geldt nu toch ook voor die dossiers die er bij de huishouders Ja, nu zijn. is het ook niet zo goed geregeld. Nee. Dus daar, dus het Zeker is, is nog, minister Schipper zegt, het is nu... Veel onveiliger. Want die systemen die nu gebruikt worden... Dat zijn, die zijn een beetje houtje-toutje opgebouwd. En eh, daar is, dat hebben we ook gezien hè, de afgelopen tijd bij ziekenhuizen... waar ingebroken werd en alle, allerlei lekken. Dus het is een verbetering. Ja, als je het gaat regelen, regel het dan goed. Eén, regel een goede beveiliging met goede autorisaties. Wie mag precies wat doen? Ja, en dat doen we, zeggen ze. Nee, dat doen ze niet. Oh. Twee, regel een soort meldplicht... waarbij je niet alleen maar kunt zien wie er in jouw gegevens komen... maar waarbij actief aan jou gemeld wordt... hier is een inbraak geweest, hier zijn gegevens Er zit weggegaan. nu iemand in jouw dossier die daar niet in hoort. Ja, en dat, wordt, dat zit er ook niet in. En regel iets met aansprakelijkheid. Want wat gebeurt er straks? Dan is jouw medisch dossier... dat ligt ergens op een plek waar je het niet hebben wil... En dan bel je je huisarts. En dan stel je je huisarts aansprakelijk. En dan zegt de huisarts, nou, je, je moet niet Ik bij mij zijn. Ik kan er niks aan doen. Ga maar naar het ziekenhuis. En dan zegt het ziekenhuis, ja, je moet niet bij mij zijn. Ga maar naar de verzekeraar. En de verzekeraar, nou goed, zo. Uh, uh, en, en wie trekt er aan het kortste eind? Dat zijn u en de ik als patiënt. Ja, toch is het. Want u, u bent van de Consumentenbond. U uh, komt op voor de belangen van de consument. Maar ik zou bijna zeggen: uw collega's van de, de PCF. dus de, de Patiënt- en Consumentenfederatie, die zeggen: nee, joh, hartstikke goed doen. Is dat niet gek? Uh, nou, het is natuurlijk opvallend dat we het niet eens zijn. Maar ja. is ieders ieder is goed recht om het ergens te Ook over zij komen voor de belangen van de consument-patiënt, toch? Ja, maar in dit geval taxeren we dus echt verschillend. Uh, wat de privacy-risico's zijn. En met name wat je, ook jouw positie is als patiënt als er straks iets mis schatten. Ik denk dat je eigenlijk geen positie hebt. Dus dat moet je goed regelen. Als je verhaal wil halen, als er ten onrechte... iemand van jouw dossier gebruikt ja, of daarin nu, heeft gekeken. Je kunt nu bij niemand verhaal halen, je kunt bij niemand aanspreken. Er is niet geregeld wie er kopietjes mag maken... of wat er met die kopietjes uh, gebeurt. Dus de positie van jou als patiënt, dat is echt onvoldoende geregeld. Bent u sowieso tegen een elektronisch patiëntendossier? Ik ben blij dat je, dat je me dat vraagt. Nee, op zich natuurlijk niet. Uh, want dat je gegevens uitwisselt, dat kan natuurlijk fouten vermijden... dat kan ervoor zorgen... Dat uh, informatie sneller op de juiste manier. Nou ja, dat, dat is de oorspronkelijke uh, bedoeling. Hè? Want er waren heel veel. Ik geloof al 16.000 uh, opnames in ziekenhuizen. die alleen maar voortkwamen uit het feit dat er slechte communicatie was. En ik geloof al 1200 vermijdbare doden. waarvan gezegd wordt: ja, als je dit nou goed afstemt op elkaar. door middel van zo'n elektronisch patiëntendossier kun je dat voorkomen. Ja, ik geloof dat die getallen. die zijn wel heel groot gemaakt. Maar het lijkt een beetje op je staat. Je hebt net een auto uitgevonden. en je staat boven aan de berg. en je zegt. zullen we eens lekker met die auto naar beneden rijden? Overigens, remmen. Die hebben we nog niet. En dan zeg je: nou weet je wat, we gaan gewoon en onderweg naar beneden... dan vinden we die rem wel eens een keertje uit. Lijkt me doodeng. En En precies dat gevoel heb ik bij dit EPD. Er zitten hele grote veiligheidsrisico's aan. Uh, en die worden ja, pas straks gaandeweg opgelost of niet opgelost... Nou, het is 1 januari volgend jaar al. Ja, het is bizar snel. Vandaag had je nog zo'n relletje, dat doofde ook overigens weer snel uit... Hè, dat via de Patriot Act de Amerikaanse overheid dan weer via het bedrijf... Die zou er erin allemaal... kunnen, want het is een Amerikaans bedrijf... wat dat systeem gemaakt heeft. Ja, nou, dat werd vandaag ook wel weer tegengesproken. Maar het laat wel zien hoe ontzettend overhaast het uh, lijkt te gaan... dat er iedere keer weer iets nieuws uh, ontstaat. En wat ik een teken aan de wand vind... ik heb nog geen beveiliger, internetbeveiliger gesproken of gehoord... die zegt, oh, dit ziet er wel solide uit. Ze zijn er nou ja. allemaal kritisch Maar goed... Minister Schipper zegt dan ook voortdurend, uh, uh, niks is 100% veilig. En dat is natuurlijk waar. Dat klopt. En daarom moet je regelen... dat er iemand aansprakelijk gesteld kan mm -hmm. worden als het fout gaat. En op geen enkele manier zit in deze regeling... dat je bij iemand verhaal uh, kunt halen. Zegt u tegen uw leden niet doen... Nee, dat is niet aan mij. Ik zeg tegenleden, maak een goede afweging... tussen de risico's van dit systeem, nou die schets ik net... en een paar voordelen die er natuurlijk echt wel aan zitten. Als je oh, sneller... bijvoorbeeld, wat zijn de voordelen? Nou ja, een voordeel is natuurlijk dat de informatieuitwisseling... tussen jouw huisarts en het ziekenhuis of de huisarts en de apotheek... Heel allemaal voor mensen met chronische ziekte die heel vaak ook uh, Bijvoorbeeld, daar kan, het, komen. daar kan het echt wel voordelen voor hebben. Uh, maar goed, de, de, de veiligheids- en privacyrisico's zijn er ook. Dus dat moet ieder voor zichzelf afwegen. Oké, okay. we gaan uh, zo direct met Bert... Of wil je hier ook nog iets over roepen? Nee, ik zei het al. Je bent het er 100% mee eens. Geleden. Goed, zo ik met Bert Brussen dus over hele andere zaken praten. Dank, tot zover. Bart, komt En wij gaan weer luisteren naar Peter Beentzen. Je hoort soms van die verhalen. Hoe komen ze daar toch weer bij? Ach, wat zou je toch van betalen Ze klussen er zeker wat bij Soms kun je je oren niet geloven Hier ja, de robbels gaan over straat Maar vaak is toch alles gelogen Ach, je weet hoe het allemaal gaat hey! Ze mogen van me zeggen wat ze willen ik trek met haar toch lekker niets van aan Want wat ze kletsen is soms om te gillen Ik blijf een eigen gang toch aan Ze moeten maar eens naar zichzelf kijken Ik ben die praatjes nu echt meer dan zat Ik laat ze lekker lullen Er is zo vooral wel wat Overal En ga je te vaak op vakantie Staat er niet auto voor de deur ha. Dan moet je de buren eens horen Ze kiezen het liefst nog de kleur Ja, de buurt je nog zo weinig vrienden Ze loeren van achter het gordijn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 ik ben die praatjes nu echt meer dan zat Ik laat ze lekker lullen Er is overal wel wat hey! Ze mogen van me zeggen wat ze willen Ik trek me daar toch... Dat bedoel ik Want wat ze kletsen is om soms om te gillen Ik blijf mijn eigen gang te gaan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 Peter Wensen zet de kroon op zijn kop met een wijs advies. Laat ze maar lullen. Met Brussen, hoofdredacteur van de Ja.nl... en aan tafel avond nog Bart Combé van de Consumentenbond. En Bert, best wel even met uh, eigen nieuws beginnen? Nou, oh, eigen nieuws eerst. Ja, heel goed. Want jou, jou, jouw site gaat van naam veranderen. Nou ja, we Kodiek. gaan de, de post online uh, heten. En dat komt dat ik samen ga met, uh, met Mark Koster... voorheen hoofdredacteur van de Nieuwe Revue... en daarna bekend vooral van de pers. Uh, we zijn samen dan... En een Quote ook? Uh, uh, ja, die heeft ook bij Quote gezeten. Ja, en ja, meer zei Heel veel dingen waar hij ook liever niet herinnerd wil worden. Uh, we zijn samen... <sweak> magisch duo samen met ons derde been, Bas Paternotte, Ja, dat wordt een soort, we denken, meer in de richting van Huffington Post. Vandaar ook de naamsverandering die Jaap kleeft nogal wat nadelen aan. <coughs> Onder andere dat veel mensen dachten dat het een huisjesuit was, om maar zo wat te noemen. Okay. Dus we dachten een wat meer internationaal gerichtere naam. De Campus TV uh, maakt maar kosten, toch? Ja, dat is, uh, kijk, dat we, we hebben meerdere businessmodellen. Het is crisis, dus de advertenties online doen het ook niet zo heel goed meer. Dus we moeten ergens nog een onder om de boel uh, gaande te houden. Uh, en dat betekent dat we ook uh, in de eerste plaats... Mark, die maakt al voor Campus TV uh, bedrijfsfilmpjes, commerciële video. Hmm. Uh, dat gaan we doen, alle inkomstenstromen in ons, uh, in ons bedrijf. En verder uh, zijn we ook een contentfabriek. Dus en, en nu nog net, net zo succesvol worden als Huffington Post. Maar goed, tot ja, zover dat genoeg reclame voor verder. je eigen site. Wat, wat is er Dank verder uh, gebeurd afgelopen week waar jij van opkeek? Nou, oh, nou ja, nee, het was uh, de week van de armoede. Uh, dus zoals uh, iedereen weet, bij ja. de publieke omroep. Uh, en ik heb even gekeken hoe dat leeft op Twitter en op internet. en uh, Niet. Dus, Helemaal niet? Nee, dus, uh, ik heb gezocht op Twitter op de uh, search term week van de armoede. En dan kom ik om exact te zijn 170 vermeldingen tegen. 170. Verspreid over zeven dagen. dat is dus inclusief de tweets van de programmamakers zelf. Van ons bijvoorbeeld. Ja, en, ja. en die van jullie van vorige week, volgende week, Week van de Armoede. Ja, ja. Maar. ja. Het is heel raar dat die er nog in staat. Zo weinig tweets zijn. Dus een hele week programma's bij de publieke Omroep Radio TV... Ja, Leven no, dit magere resultaten? Ja, no, gaat... no, Nobody cares. Geen discussie. Was het Bart Combe opgevallen eigenlijk dat dit de week van de armoede is? Nou, op Twitter was het me in elk geval niet opgevallen. Nee, ik nee. wist dat de week van de armoede was, tuurlijk. Dat ja. wel. Ja. Dat wel. Ja. Toch wel. Opletten om de kijker en luisteraar. Een mager resultaat, helaas. Nou ja, goed, we hebben ons best gedaan. Het is niet anders. Ik... Moet nou, het accepteren? Ja, ik vind het toch een beetje jammer, Jan. Ja, maar ja, ik, ik zal ook. het je vergeven. Je vergeeft het mij. Oké, okay, dankjewel. Over, overigens, uh, ik weet niet al helemaal of dat in het kader van de week... van de armoede was, maar er ging wel een uh, filmpje van Theo Maassen varen op YouTube, die is nu al meer dan 200.000 keer bekeken. Theo Maassen, de cabaretier, die uh, gaat, ik geloof uh, in deze dagen... met dakloos uit Eindhoven, gaat hij een voorstelling spelen. En om stage te lopen ging hij zelf uh, dakloos bedelen op straat. En dat werd ook gefilmd. En daar kwam een, uh, een, een, een Samenspel met twee stadswachten in Eindhoven, daar heb ik een fragment van. Die mensen spreken mij omdat ze het niet prettig vinden dat u een aanspreekvergadering. Dus dan mag je nu even weggaan, anders zal het weer de politie komen. Spreekt u ook Nederlands? Nederlands, ja dat ben ik aan het doen. Niet bedelen. Wat zegt u? Niet bedelen. Heeft u misschien dan een paar euro, dan hoef ik niet nee, te bedelen. Als nee, u mij een paar euro nee, geeft, dan hoef ik niet meer te... Uh, misschien een ja, het misschien werk zoeken, dat kan ook hè. De stadswachten tegen Theo Maas. Dat waren Limburgs sprekende stadswachten in Eindhoven tegen Theo Maas. Het gaat zo tien minuten door en uiteindelijk maakt het zich ook bekend... En dan hebben ze nog niet door wie het is. En dat maakt het allemaal extra hilarisch. Nee, waarbij ik moet zeggen dat je hem ook bijna niet herkent. Want hij heeft een capuchon op. En ik vond, ik heb het ook gezien, die stadswachten eigenlijk ontzettend goed en aardig en vriendelijk. Nou, tegen het, is, het is wel, ze gingen wel eeuwig door met, met, met vertellen. Want hij gaat ja, daarna ook en weer. En uitleggen. Ja, ze leggen het 16 keer uit. En dan gaat hij voor hun neus toch weer bedelen. Ja. En hij vraagt ook aan hun. En ze blijven gewoon doorgaan met uitleggen. Hij is reuze irritant en zij blijven reuze vriendelijk. Ja, dat is wel. Het zijn wel. Ja, maar goed. Ja, ze zijn ook stadswacht. Ze kunnen ook niet zoveel. Nou, dan. Ja, je hoort wel eens negatieve ja. verhalen over. Maar deze vond ik erg goed. Ja, het had erg ja. goed gekund. En nu we het toch over filmpjes hebben... en over geld, dan denken we natuurlijk automatisch aan Clown Bassi. Dat is toch een groot oh, ja. kunstenaar, cultuurbroeder... een pijler onder onze culturele maatschappij. Die uh, had ook een leuk filmpje. Dat ging ook vaarwel. Die had een of andere wethouder op bezoek. Uh, een wethouder van cultuurzaak. En Bassie legt, uh, aan Clown Bassie legt aan die wethouder uit... hoe dat nou zit met subsidies en kunstsubsidies. Ik ben 53 jaar in het artiestenvak. En ik heb nooit een cent subsidie gehad. Ik wil het niet. En ik ben er trots op. Maar als je nou een schilder, als je die subsidie geeft, dan legt hij tot 1 uur op zijn nest. Met op de kater van gisteravond van de vleeswijn. wijn. En al die mensen die nou zo lekker in de... Zitten de hobbyën. Die zogenaamde kunstleugenhuis noem ik het altijd. Maar geen kunstenaar, En Die gaan lekker van jou en mijn centen. Maar ze hoort het niet. Basie. Nou, Basie, Basie zegt het. Daar toch, nou, dit hoeft niet meer aan de binnenkant van je ogen te bekijken. Als we één grote. Wat wel een beetje zo is. Maar dat vind ik een heel klein detail, is dat Bassi en Adriaan eigenlijk altijd bij de tros heeft gespeeld. Wat een publieke omroep is. Dus om nou te zeggen. Ik heb het nooit met subsidie. Die werd gedaan, ook gesubsidieerd, bedoel je? Ja. Maar toch vond ik het een hele aardige inzicht. Overigens, die wethouder die geeft op een gegeven moment wel ondermonden aan... dat hij het zal meenemen in de besprekingen van de, <laughs> ja, nee, van de subsidies. Probeer probeert de heel serieus te blijven kijken. Jij bent het helemaal met hem eens, neem ik aan, met Bassie. Ja, nou, wel bijna helemaal. Ik vind het wel bijna goed dat helemaal. hij op die manier zo'n statement maakt. Ik denk wel dat heel veel subsidies, Jan, en daar hebben wij het wel vaker over... dat heel veel subsidies mensen wat luier maken. Ik denk dat, dat armoede, als we toch over armoede hebben... een goede prikkel is om ook creatief te worden. In ook geval wel voor mensen die van die creativiteit moeten leven. Ik kijk even naar Bart Combe. Van de, van de consumenten. Ja, die heeft stand van. Ja, nee, Ik ben eigenlijk tegen, tegen het stoppen van die subsidies. Ik vind het hartstikke belangrijk dat mensen zich kunnen uiten. En, en, en zeker voor startende kunstenaars, die moeten positie opbouwen. En als je dat allemaal opdroogt, dan denk ik dat je na een tijdje heel weinig overhoudt. Nou, ja. ik bel nu Klaan en dan zul jij het startje leven. Nou ja, goed, het argument wat niet alleen Clambassi Bassi en Bert Brussen en anderen gebruiken... is inderdaad, het maakt lui en het levert niet veel nieuwe of betere kunst op. Ja, ik vind dat zeer de vraag. Ik denk dat als je kunst toegankelijk wil houden uh, voor mensen... Uh, nou, dan, ik denk dat dat niet vanzelf gaat. Ik denk dat je dat een handje moet helpen. En dan zal de vaste geldt ook bij iedere subsidie. Dan wordt er wordt ook wel eens een keertje wat verspeeld. Maar om dat nou als reden te gebruiken... dat je helemaal subsidies af moet schaffen, dat gaat mij iets te ver. Nee, juist nieuwe uh, kunst die, die nog uh, ontwikkeld moet worden verdient soms die bescherming. Ja, bepaal maar eens wat goede of slechte kunst is. Dat bepalen natuurlijk allemaal mensen zelf die ernaar gaan kijken. Mm -hmm. Maar dan moet, moet het wel beschikbaar zijn, dan moeten ze er wel naartoe kunnen. Uh, dus ik vind het wel heel rigoureus om te zeggen... Al, kap, al die, die kunstsubsidies maar. Wordt een kaalslag onder jouw bewind, Bert? Ja, als ik minister word, wat nog wel een tijdje kan duren. Dan die ik, ik word trouwens geen minister. Ik heb besloten, ik word verlicht despoot. Oké. Okay. Of iets meer in die richting. Met de ronde, wat uh, mensen die zich minister noemen... maar moeten doen wat jij zegt. Uh, ja, nou, nou die, die, die, die nie, nie, nie, noem ik geen minister. Dat zijn dan uh, ja, handlangers. Goed, dat horen we tegen de tijd dat het zover is, uh, godverhoede. Maar eventjes, want je hebt nog een waarschuwing ook. Welke waarschuwing was dat? Jan? Nou, uh, dat, dat er iets op het internet staat oh. waar wij voor op moeten passen. Nou, daar hoef je niet, niet voor op te passen. Maar uh, er gaat nu de hele tijd al nep-disclaimer rond op Facebook. Omdat Facebook heeft dan weer aangekondigd nog minder om, om privacy te doen. En dat dan weer, nou ja, et cetera. Mensen zijn dan bang en die zijn bang dat hun privégegevens, als we daar toch over hebben, worden verhandeld, wat ook zo is, overigens bij Facebook. Maar dan moet je niet ja, gaan Facebooken. Precies. En er gaat nu een, een disclaimer rond en dan denken die mensen dat als ze dat op hun Facebook zetten, dat ze zichzelf dan vrijwaren. wat natuurlijk allemaal gelul is. Je, op het moment dat je een Facebook-account aanmaakt, ga je akkoord met de voorwaarden van Facebook en geef je gewoon je, je privacyrecht op. En als je dat niet wilt, moet je niet gaan Facebooken. Facebook, Mark Zuckerberg, doet niet aan de uh, nuance. Of, of, uh... En tussentijds veranderen ze die voorwaarden dan nog een paar keer zonder, Absoluut. zonder, zonder Absoluut. dat je het weet. In jouw nadeel. Dus het De consumenten het adviseert niet alleen niet meedoen aan het EPD. maar ook niet aan Facebook. Ja, je mag wel aan Facebook meedoen. maar dan moet je weten dat jouw gegevens overal beschikbaar zijn. En als je dat maar realiseert. dan kan je prima Facebook. Ja, en, en heel erg beschikbaar. Hè? Die dus echt inderdaad worden gebruikt. Die worden gewoon verkocht en gebruikt voor marketingdoeleinden. En dat gaat steeds verder. Ja, en als je al bang bent wat er met je dossier bij de huisarts gebeurt. Uh, op Facebook vertellen mensen ook allemaal wat voor enge uh, kwaad ze hebben. Nou, ook mensen zijn daar natuurlijk vaak hartstikke naïef uh, ja. in. Ja, zeker. Maar het is natuurlijk, Facebook is gratis. Het is natuurlijk niet voor niks gratis. Fe maar het is wel een miljardenbedrijf. EPD dat ook, toch, dacht gedaan. Goed, wees voorzichtig met Facebook hè, voor de zoveelste keer. Eigenlijk ja, ik, bed, ja je kan het niet vaak genoeg herhalen. Ja, nee. Goed, dankjewel voor deze waarschuwing. Dank ook Bart Combe eh, voor de reactie op het elektronisch patiëntendossier. Heel benieuwd hoe die nieuwe wet van minister Schippers eruit gaat zien... en hoe veilig of onveilig dan dat dossier gaat worden. Dank allemaal, het publiek ook hier, vrijdagmiddag live. En dank vooral Peter Beense voor de muziek. Zo direct, het Radio 1-journaal gepresenteerd door Bert Versloten. En wij gaan nog even door, Jan, over dat EPD... want er is nog meer nieuws daarover, dat elektronisch patiëntendossier. De Verenigde Staten schijnt erin te kunnen kijken. Daar gaan we het over hebben straks in het Radio 1-journaal. We hebben het natuurlijk ook over Egypte... want het Tagierplein stroomt op dit moment weer vol. Eh, en er is overleg geweest in de polder. Oftewel, de sociale partners hebben met elkaar gesproken. In het torentje te Den Haag met premier Rutte en met de vice-premier... Dat allemaal en nog heel veel meer nieuws. Maar voordat het zover is, de hoogtepunten. De hoofdpunten van het nieuws. Met Gert Kluk. Radio 1. Het NOS Journaal. De Amerikaanse overheid kan op basis van antiterreurwetten mogelijk toegang krijgen tot het elektronisch patiëntendossier. Dat zegt het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. Het dossier is opgezet door een Amerikaans bedrijf. De Verenigde Zorgaanbieders eisen als opdrachtgever van de producent een verklaring dat het EPD niet onder de zogenoemde Patriot Act zal vallen. Met die wet kan de Verenigde Staten een Amerikaans bedrijf dwingen om gegevens af te staan. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn duizenden demonstranten naar het Tahrirplein in Cairo gegaan. Ze zijn fel gekant tegen de nieuwe grondwet die ontworpen is door de regering Morsi. Verscheidene liberalen en linkse politieke leiders en voormalige presidentskandidaten voeren de demonstratie aan. Voor zover bekend zijn er geen tegendemonstranten. In Amsterdam is grafisch ontwerper, schilder en beeldhouwer Jan Bons overleden. Bons is vorige week gestorven, maar zijn familie heeft het nieuws nu naar buiten gebracht. Bons maakte vooral affiches voor de Amsterdamse toneelgroep Studio, de Appel in Den Haag en het Nieuwe Ensemble. Van 1962 tot 1990 maakte hij bijna jaarlijks een kalender voor Rederij van Ommeren in Rotterdam. Daarnaast ontwierp hij ook postzegels voor PTT Post. Jan Bons was 94 jaar. En dat zijn hoofdpunten. AMB verkeersinformatie In totaal 111 kilometer file. De meeste files vinden we bij Rotterdam. Op een aantal plekken rijdt het langzaam op de A1, tussen Hilversum en Amersfoort. De meeste vertraging heeft het verkeer op de ring A10 West richting Zaanstad. Tussen Osdorp en de Koentunnel 5 kilometer. A13 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 13. Bergingswerkzaamheden veroorzaken vertraging op de A27, Utrecht richting Gorkum. Tussen Haagestein en Lexmond, 2 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. A27, Utrecht richting Gorkum, tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos 4 kilometer. En verderop voor de brug bij Gorkum, 5. En dan de A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Grijsort en knooppunt Valburg, 10 kilometer.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 Results count. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het is vrijdag 30 november. Communiceren met Syrië blijft moeilijk. Toch was onze correspondent aan de grens. De polder communiceert weer. Het is een tijdje stil geweest. Maar het overlegmodel dat pruttelt weer. Het gaat de jongeren, jongeren overigens niet snel genoeg. Straks hun waarschuwing. In Egypte is de boodschap aan president Morsi nog steeds het moet anders. Vandaag ook weer heel veel mensen op Tagierplein. En de trainers van PSV en Ajax communiceren ook. Namelijk hun analyse van de topper van dit weekend. En de ultieme vorm van communiceren is misschien wel roddelen. En over oude roddels kan je ook een tentoonstelling maken. Roddelen in de middeleeuwen. Een reportage later in deze uitzending. Tot half zeven is dit het NOS Radio 1 Journaal. En opnieuw zijn er tienduizenden inwoners van Cairo naar het getrokken om hun bezorgdheid uit te uiten. U hoort zo op de achtergrond. Maar ook in steden aan het Suezkanaal en de Nel Delta zijn mensen de straat op gegaan. Zeker nu ineens de ontwerptekst voor een nieuwe grondwet is aangenomen... is de bezorgdheid groot. Velen vrezen dat het tijdperk Morsi niet die vrijheid en die democratie brengt... die ze voor ogen hadden toen ze Mubarak wegstuurden. En Cairo is Eduard Padberg, correspondent voor Trouw. Eduard, je bent net op het Tahrirplein geweest. Is het er weer heel erg vol? vol. Het, het wordt ook steeds vol. Er komen nu allerlei massa uit andere delen van de, van de stad komen nu ook binnen. En van harte strijdt zich? Nou, de, de, de, mensen hopen er wel op, want het, het is, uh, de oppositie is, is desperaat over alles wat uh, Morsi en de moslimbroederschap de afgelopen weken heeft uh, afgekomen. Ja, en ze zijn desperaat omdat het ook soms heel erg snel gaat na het decreet, nu de ontwerpgrondwet, uh, en alles lijkt er doorheen te gaan. Ja, precies. En, en de, de, de oppositie voelt dus eigenlijk uh, dat, dat ze niet veel anders kunnen doen dan demonstreren wat overleg met onder andere de moslimbroederschap. Dat is onmogelijk, een, onbegaan, een onbegaanbaar pad? Nou, dat hebben ze eigenlijk wel besloten. Maar het is de moslimbroederschap die dat heeft besloten... dat ze niet meer rekening hoeven te houden met de oppositie. En, en de moslimbroederschap heeft alle touwtjes in handen. Dus het is dus nu... Is ze zet aan de oppositie om er om, ja, iets aan te doen. Ja, maar al met al, uh, die grondwet is natuurlijk nog niet definitief. Kan er nog iets gebeuren? Kan niet tegengehouden worden? Er, er komt nog een referendum over, over de grondwet. Dat staat vast. Absoluut. Um, maar de vrees is dat er nog een broederschap, omdat ze over uh, hele grote infrastructuur beschikken. Dat ze ook in dit referendum uh, de boel zo zullen regelen dat het dat, dat, dat voor hun een goede, goede uitkomst zou hebben. Ja. Nou, is dit vandaag weer opnieuw met heel erg veel mensen op het Taghierplein een anti-Morsi-demonstratie. Uh, maar uh, er wordt morgen bijvoorbeeld ook een pro-Morsi-demonstratie uh, gehouden. Wordt dat net zo groot als die anti? Ik denk het wel. Misschien ben je zelf nog groter. En als de moslimbroederschap demonstreert, behalve de, de mensen uit Cairo, brengen ze ook altijd de bussen uit, uit de provincies met hun supporters naar de demonstratie. En wat betekent dat dan, als die nog groter wordt dan die demonstratie van vandaag? Nee, het, is, het is een spierballenvertoning. Het, het, het betekent verder niets. Gelukkig heeft de, de moslimbroederschap afgezien van, van de demonstratie op het agierplan te houden. Omdat dat vrijwel zeker had zou hebben geleid tot groot geweld. Dus nu hebben ze een andere locatie gekozen voor, voor hun demonstratie. Ja, kortom, de spierballen die worden getoond... Uh, dan komt het onvermijdelijk bijna uh, vaak tot een clash. Verwacht jij die ook? Ja, iedereen verwacht die. En, en niet zozeer op het agierplein, maar door het hele land. Uh, je, je, voelt, je voelt de spanning. Mensen zijn echt heel boos. Het, is, het hele land is verdeeld in, in twee kampen... Met, voor of tegen de, de moslimbroederschap. Dus het is een kwestie van tijd voordat voor het tot, tot uitbarsting komt. Ja, en de tegen-demonstranten verzamelen zich vandaag op het Tagierplein... en de voor-demonstranten die zijn morgen aan de beurt. Dankjewel. Eduard Patberg vanuit Cairo. Het is acht minuten over half vijf en dan gaan wij het hebben over thriller... U weet misschien nog wel die hit van Michael Jackson. 30 jaar geleden kwam die uit en de bijbehorende clip... zijn misschien wel het meest nagedane stukje muziek dat er op aarde bestaat. Komt natuurlijk door het lekkere spooky verhaallijntje dat erin zit... maar misschien ook wel omdat je er ongelooflijk lekker op kan dansen. Baby, there's something I gotta tell you. I'm not like other guys. Ga naar YouTube, tik in thriller plus spoof en geniet van een eindeloze rij filmpjes die amateurs en professionals hebben gemaakt voor de fun. Maar uiteindelijk ook als een eerbetoon aan de maker van het origineel. Hij is er in het Arabisch. In een bijna onherkenbaar verbasterde Indiaanse versie. uiteraard in de vorm van een Japanse tekenfilm. Hij wordt gezongen door Spongebob of door Eekhoorns. En de figuren uit de populaire videogame Final Fantasy blijken de danspasjes ook te kennen. Real scary story. Yeah! In een nogal flauwe animatie van een sinaasappel die Annoying Orange heet... heeft een stel appels, peren en citroenen de bange droom... dat ze met z'n allen in de vrieskist in de chiller terecht zijn gekomen. Chiller! Oh. Soms wordt het nummer ingezet voor een serieuze boodschap. Obama-fans bijvoorbeeld hebben hem gebruikt... om de rechtse tv's aan de Fox ervan langs te geven. Heel veel imitaties zijn ronduit bagger. Vaak lollig bedoelde dingetjes voor het personeelsfeestje. Maar andere zijn echt heel knap gedaan. Zoals deze voor saxofoon. Of deze, a cappella uitgevoerd door zes zangers. De zekere François Macré deed hetzelfde, maar dan helemaal in zijn eentje. Alle stemmen en zelfs alle muziekinstrumenten zong hij zelf in voor een videocamera. Na 2,5 maand knippen en plakken klonk dat zo. De funk 40 times a year. Met de plaatjes erbij is hij nog leuker. Kijk ook eens naar de echt tientallen flashmobs, zoals deze vorig jaar in Birmingham. To witness the very first thriller Vooral in 2009, het sterfjaar van Jackson... kwamen er nogal wat mensen op het idee om iets met Thriller te doen. bailaron mensen coreografía de choreografie van Michael Jackson. Thriller. In Mexico stad deden bijna 14.000 mensen... gelijktijdig mee aan de dans van de zombies. Als je Thriller hoort, dan kun je bijna niet op je stoel blijven zitten. Zelfs Shrek, de lompe groene reus uit de animatiefilm... die moet eraan geloven. Oh no, not this... Not dancing to right. love right. the villain. You can't fight You'll dance all do the night. Nothing but Thriller! Thriller! Thriller! All right, give me that. You're right. nice. Cool, it will free you more than anything. Roepau maakte het overzicht van thriller. Vandaag dus 30 jaar geleden. Wat het allemaal teweeg heeft gebracht. Maar thriller was natuurlijk niet het enige. Michael Jackson heeft veel meer gemaakt. Nou, als een soort eerbetoon dan hier. Wannabe be starting something. Enorm te swingen, zelfs Marco Verhoef die straks op weer komt doen... staat in de deuropening van de studio. Echt, die gaat uit zijn dak. Het was het eerste nummer van het album Thriller. Wannabe starting something Michael Jackson. En straks veel en veel meer nog over Michael Jackson. Wat gaan we nog meer doen? Nou, het asielzoekerskamp in Amsterdam. Dat werd vanochtend ontruimd. En daar hebben we straks een verslag van. En we gaan praten met de ANWB, met Tamara Bruggemans. Hoe is het met de vrijdagavond, Fitz, Tamara? Nou, we zitten op 99 kilometer file in totaal. De meeste files, die vinden we bij Rotterdam. En de files met de meeste vertraging... die hebben we op de ring A10 West richting Zaanstad... voor de Koentunnel 5 kilometer. Op de A13 daarna richting Rotterdam... tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Kleinpolderplein 13. Een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen de randweg Dordrecht en Zwijndrecht 2 kilometer... en dat is bij de drecht -tunnel. De linkertunnelbuis is daar nu dicht... En dan nog een lange file op de A50, Arnhem richting Os... tussen Renken en het knooppunt Valburg, 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Bert van Sloten. Pakjes sigaretten die zouden er verplicht onaantrekkelijk... en confronterend uit moeten zien. Dat vindt KWF kankerbestrijding. Vanaf morgen mogen in Australië alleen nog maar... van zulke sigarettenpakjes worden verkocht. Een bruin-groen pakje zonder een groot logo of merknaam. Maar wel met heftige foto's en teksten.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 Ik zag zelfs een enkele, misschien wel verdwaalde strooiwagen. Gaan we dat vannacht weer krijgen? Uh, ja, maar op iets minder grote schaal. Misschien, althans, ik denk dat de temperatuur iets minder laag uitkomt. Want vannacht is het op sommige plaatsen bijna min 5 geweest. Nou ja, nog net lichte vorst. Dus er wat zat dat betreft. Je een uh, heel klein vliesje ja, op de sloot. Klopt, inderdaad. En uh, niet alleen op de sloot. Hè. Je zag het op, op veel meer plaatsen ook op, op, op uh, platte daken waar nog een beetje water op lag en uh, dat soort dingen. Dus echt een beetje winterweer. Maar ik denk dat we het vannacht met min 2 gaan doen als laagste temperatuur. Nou, laat het dan eens op een enkele plek min 3 zijn. Maar een fractie minder koud. Maar verder is het weer gewoon hetzelfde. En ja, hebben we dus met dezelfde. Uh, ochtend te maken, waren het niet dat ik denk dat het noorden van het land iets meer buitjes heeft, dus daar zou het dan uh, misschien net iets anders eruit kunnen zien. Maar goed, buitjes, min 2, uh, zitten we dan al tegen de IJssel aan of nog niet? Nou, nee, ik denk dat nog niet, want voor IJssel moet ook de wegdektemperatuur onder nul uh, komen, want anders dan uh, uit dat zich niet op die manier. En dat zal op normale wegen niet gebeuren. En normale wegen noem ik dan de wegen waar uh, aarde onder zit. Uh, ga je dan nou naar een brug, een viaduct, dat soort dingen, ja, dan moet je toch een beetje uitkijken. We zagen het vanochtend ook al, dat vooral op de fietspaden, de bruggetjes, en zeker als ze dan een beetje van hout waren, dat die gewoon uh, wit uitgeslagen waren. Nou, dat is natuurlijk een uh, prettige vorm van gladheid. Want die zie je dat uh, als je zo'n witte brug ziet, denk je, nou dat is niet normaal. Die moet glad zijn. Ja, op. uh, uh, maar de, ja, daar moet je gewoon echt, uh, echt op mee rekening houden deze dagen. Goed, koud vannacht. Dan de dag zelf van morgen, de zaterdag. Wat wordt het? Nou, iets meer buien dan vandaag. Vandaag zagen we ze met name in de kustgebieden. En ik denk dat ze morgen geleidelijk aan steeds iets verder het binnenland in gaan komen. Betekent voor Zuidoost-Nederland dat ik gewoon uitga van een droge dag met geregeld zon. Maar de rest van het land steeds vaker buien. En daar kan dan hagel bij zitten, misschien ook wat natte sneeuw. En er is zelfs kans op onweer, zeker later op de dag. Oké, okay, en uh, dan uh, even kijken naar het begin van volgende week. Uh, want ik hoor sommige mensen het al hebben over sneeuw. Want jij begint nu al, al van natte sneeuw. Ja. Maar droge sneeuw, ik bedoel december, dat is toch de maand waarin we sneeuw ja, verwachten. Een witte kan. sint, ik heb er nog nooit van gehoord, maar een witte <laughs> sint zou het kunnen. Nou, die baard is al in orde, hè? dus wat dat betreft hoeven we ons niet druk om te maken. Nou, ik, het, het begin van de week is de zondag en die uh, heeft zonnige periode. En dan is het waarschijnlijk wel weer meest droog. Maar maandag wordt een beetje een spannende dag voor ons meteorologen. Want dan komt er neerslag aan en dan is altijd meteen de vraag... wat voor soort gaat dat nou wezen? Nou, we zitten een beetje op de wip. We hebben de nacht na maandag nog echt uh, koud weer. Dan kan het gewoon weer, weer een paar graden vriezen. En maandag overdag loopt de temperatuur maar heel voorzichtig op. En als die neerslag dan langzaamaan binnenkomt... Ja, dan zou dat zich best wel eens enigszins winters kunnen uiten. kans erop is het grootst in het oosten en noordoosten van het land... voor het zuidwesten, denk ik, dat het gewoon regen is. En als jij zegt, het zou zich enigszins winters kunnen uiten... bedoel je gewoon sneeuw? Ja, ik houd voorlopig toch nog op natte sneeuw. Dus echt droge sneeuw, dat lijkt me toch net even iets te veel gevraagd. En enigszins winter. Weerpraatje. Dankjewel, ja. Marco. Marco Verhoeven was dat met het weerbericht voor het weekend en de dagen daarna. Tentenkamp met asielzoekers in Amsterdam is vanochtend door de politie ontruimd. Ruim twee maanden bivakkeerde op een voormalig schoolterrein in amsterdam osdorp zo'n 100 uitgeprocedeerde asielzoekers. Voornamelijk Irakezen en Somaliërs. Maar de situatie was daar onhoudbaar geworden, vond burgemeester Van der Laan. En eer gisteren kreeg hij daarin gelijk van de rechter. En dus moest het kamp weg. Het verslag is van Mark Robin Visser en Menno Remeijen. Een grote grijpwagen is aankomen rijden aan Palenweg, zodat de gemeentereiniging ook aan de gang kan op het terrein. Gehuld in witte pakken, mondkapjes voor, wordt het kamp schoongeveegd. Rond kwart voor één is de ontruiming een feit, vertrekt de laatste bus. En dan kan ook de politie, die hier massaal aanwezig was... om de ontruimingsactie te begeleiden, terug naar huis. En niet ieder Amsterdammer is te spreken over wat er hier vanochtend gebeurd is. De TBS'ers moeten jullie aanpakken. Jullie hebben we geen miljonier mee verdiend. Absoluut niet. Geen pluimpje voor Amsterdam. Voor de burgemeester helemaal niet. Nee. Vanochtend rond een uur of acht kwamen de bussen voorrijden... om de asielzoekers weg te halen aan het terrein aan de Notweg in amsterdam osdorp Er worden nu uh, allemaal dranghekken van de politie uh, aangevoerd. Ik weet niet precies waar dat voor nodig is. Uh, de politie is het terrein opgegaan... En...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 In de loop van de ochtend werden de asielzoekers één voor één van het terrein gehaald en in bussen weggevoerd. Onder gejoel van een groepje demonstranten. 95 asielzoekers zijn uiteindelijk aangehouden en afgevoerd. Maar waarheen is onduidelijk, zegt Eduard Nasarski van Amnesty International. ja, mensen hebben natuurlijk heel weinig, hadden ook al heel weinig, zitten in een, in een bijzonder uitzichtloze uh, situatie.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 Het kamp in Amsterdam is nu ontruimd. De tenten zijn weg, de boel is schoongeveegd. Maar de vrees bestaat dat een deel van de asielzoekers naar Den Haag zal gaan... waar ook een tentenkamp is. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag heeft al gezegd... dat als dat gebeurt ook hij zal ingrijpen. De bijdrage was van Menno Reemeijer en Mark Robin Visser. Wat gaan we straks doen na de klok van vijf uur? De polder is weer in gesprek met elkaar. Daar hebben we een bijdrage van, vanuit Den Haag, natuurlijk. En we gaan het hebben over de A2, want vannacht gaat daar de maximumsnelheid omhoog. Van 100 naar 130 kilometer per uur. Daar zijn voorstanders van en daar zijn tegenstanders van. En u gaat ze alle twee horen. Dus, 130 kilometer. Als u op de weg zit, blijf luisteren. En ook als u thuis bent. He.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 Daarmee kunt u bij alle tankstations in Nederland tanken. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl De coachingskalender is al tien jaar de bron voor dagelijkse inspiratie en ideaal als najaarsgeschenk. Koop de coachingskalender dus nu bij managementboek.nl De beste site en meer. De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Tankstation Proof. Dit is Radio 1.